Nielke Teertsera met het NOS-journaal. Veroordeelde criminelen kunnen vanuit hun cel vrijwel ongehinderd doorgaan met hun criminele activiteiten. Volgens RTL Nieuws blijkt dat uit een onderzoek door onder meer de politie en het Openbaar Ministerie. De onderzoekers volgden 29 gedetineerde topcriminelen. Die bleken zich schuldig te maken aan onder meer mensenhandel, afpersing en liquidaties. In het rapport staat dat politie en justitie onvoldoende in staat zijn om de praktijken tegen te gaan. Gevangenispersoneel knijpt een oogje dicht of werkt zelfs mee. Het ministerie van Justitie erkent het probleem en zegt dat het daarom het onderzoek heeft laten uitvoeren. Vredesbesprekingen over Oekraïne in Minsk hebben niets opgeleverd. De Oekraïense onderhandelaar, oud-president Kutschma, verliet het overleg in de Wit-Russische hoofdstad na vier uur.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 Vakcentrale FNV wil van 1 mei, de dag van de arbeid, weer een actiedag maken. FNV-voorzitter Heert zegt dat de leden daarom hebben gevraagd. 1 mei is in veel Europese landen een officiële feestdag waarop demonstraties worden gehouden. De vakcentrale heeft op 1 mei één grote manifestatie voor ogen. Mensen die willen deelnemen zullen een dag vrij moeten nemen. De FNV verwacht dat er de komende dag van de arbeid ook zal worden gestaakt. Omdat de CAO-onderhandelingen niet soepel lopen. In Hussen is de auto gevonden van een man die al 16 jaar wordt vermist. De auto is aangetroffen in het water bij de Gelderse stad. De eigenaar van de auto verdween in 1998 met drie Poolse vrienden na een avondje stappen in Arnhem. De vier zijn nooit teruggezien. De politie zegt na het opdreggen van de auto dat er vermoedelijk stoffelijke resten in zitten.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 van het uh, tweede uur van de Euro Breakdown met Alesso... samen met uh, Tableau, met Heroes. Nummer 17 staan ze. Toch weer een uh, hoop plekken opgeklommen... vorige week nog op 24. Dit uur uh, tweede helft van de lijsten. Lijst, en natuurlijk uh, gaan we kijken naar de Nederlandse doceertjes... Maar eerst... De Euro Breakdown. Inderdaad, daar gaan we eerst mee beginnen. Nummer 17. We gaan even een kleine terugblik doen, denk ik, maar meteen. En dan moet ik ook deze erbij pakken. Dus, nee, die nog niet. Sander zet dan ook de juiste klaar voor me. Die moet ik hebben natuurlijk als ik een terugblik ga doen. Ik kan geen ander hebben. Zullen we hem Sander laten doen of zal ik hem doen? Ah, Sander doe jij maar. Niet alle nummertjes kloppen, dus begin maar van 30 naar 20. Op nummer 30, James New Newton Howard. met. No, oh, nee. Lampen. Begin maar op 29, die wil ik niet horen. Die doet zo'n pijn in mijn hart. 22 blazige zak zijn ze namelijk. Dat is een aal. Oh, 29, begin daar maar. 29, Calvin Harris featuring Ellie Golding met Outside. Op 28, Joseph Selford met Diamond. Op 27, S.J.A. met Thinking Out Loud. 26, Shepard Geronimo. Op 25, Philip... George Philip, uh, nee Philip George. Philip George met Wish <laughs> You Were Mine. <laughs> Op 24, First Eight Kid met Walk, walk Unafraid. Op vier, 23, Omi met Cheerleader. Op 22, Kygo met Firestone. Op 21, Kenji met Enda Louis. Op 20, Polly Murray's Rap Up. Op 19, Fox Stevens met Sweets, Soda Pop. Op 18, Taylor Swift met Shake It Up. Ja, Weet je, die doet ook best wel pijn, hè? Want die is ook best wel veel plaatsen gezakt. Um, nou, het was wel wat bij 6 plaatsen gezakt uh, voor Taylor Swift. Op 17, Alesso, featuring Tovlo met Heroes. Op 16... Ja, gaan we wel, gaan we wel, oh, oh, oh. je meteen door naar nummer 1, of niet? Nee. Ja, nee, anders ga ik naar huis, hoor. Mag wel. Zullen we stoppen met les, want die hebben we net gehoord. Is goed. Ja, de rest hebben we namelijk nog niet gehoord en die wil ik ook niet helemaal gaan verklappen. Nou, je mag Flowrider Rider wel verklappen met uh, GDFR, maar vind ik niet zo interessant. Maar wat ik interessanter vind, is uh, degene die is blijven zitten. Deze week blijven we zitten op nummer 15, Hosee, Take Me To Church. Prachtige muziek. Uh, ze waren van de week ook uh, weer op televisie, hè. ze zijn in het land op dit moment. En uh, er was een uh, heel mooi stukje ervan. Die uh, was echt heel al uit night uh, voordat de uitzending uh, begon. Um, doe de altijd artiesten even een kleine intro en zo. En dat was een heel mooi stukje. Die ga ik je uh, niet laten horen. Want die heb ik niet. Haha, lekker pup. Maar we was echt mooi. Dus als je het even terug kan kijken. Uh, probeer het. Uh, doe het ook. De, de Euro Breakdown op Breakdown. Of Redo. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Our lover's got humor. She's giggle at a funeral. everybody's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 Erin staat het is, uh, niemand minder dan uh, Megan Trainer. Met uh, All About It base staat er uh, 17 uh, plus in. Ja, nou mag je wel dit jingle. We gaan even kijken naar de Nederlandse Top 40. De Mediemarkt Top 40. Om uh, precies te zijn van uh, week 5. Dit is al week 5. Hey, wat leuk, We hebben ze mogen update. Sexy als ik dans op nummer 40. Satellite van de Magicians, featuring Years in years of 39. Aaron Chupam en Albert Krauss, not a mouse, not a Albert Krauss, maar wat een Elbert Krauss. Leuk nummer, nummer 38. Kevin James, The Book of Love, nieuw binnengekomen op 37. En David Cueta, samen met Emily Sunday, worden dit voor Love nieuw binnengekomen op 35 in de Media Markt 40. GDFR van Flowrider samen met Sage, Gemini en Lucas op 32. Eugene met Magic op 31. Brick by Brick van Raccoon op 28. Riptide van Joy op 25. Miss Montreal, dat vind ik wel een mooie combinatie hè. Miss Montreal en Pascal Jacobsen van Bluff. Op nummer 26, ik zoek alleen mezelf. Walk the Moon, Shut Up and Dance op 23. En de dames hebben vorige week op nummer 3 bij mij in de Breakdown... Nu op 22 in de Mediamarkt op 40. Echo Smith, cool kids. Avicii deze week bij ons uh, nieuw binnengekomen, Maar in de Nederlandse top 40 staat hij op nummer 20. Ook een prachtige combinatie die je niet zou verwachten. Anouk samen met uh, Douwebop. Met Hold Me op nummer 19. Love Me Harder van Ariane Grande in de Weekend op 14. Pock Stevenson met Sweet Soda Pop op nummer 13. En Your Lips Are Moving van Mengen Trainer op 12. Kijken naar de top 4. Je hoorde hem net. Take me to church van Hozier op nummer 4. Galantes, Runaway, You and I. Vinden we daar op nummer 3. En Ed Sheeran, Thinking Out Loud. Vinden we op nummer 2 in de Nederlandse top 40. En jouw kant ook anders. Ik had het net al verplapt, hè? Ja, ik had het echt net al verplapt. Hij staat op nummer 1. Voor mij deze week was binnengekomen. En heb ik het over uh, Omi met Cheerleader. De Euro Breakdown op play niet betrouwbaar, maar wel origineel. En we gaan uh, door met uh, de Eurobreakdown inderdaad. En dan gaan we naar nummer 12 kijken. En die is in handen van uh, George Ezra. Listen to the man. Samen met uh, Sir Ian McKellen. En het is een videoclipversie. Die blijf ik toch het leukste vinden. Dat mooi gesprekje zo in het midden van de clip. George Ezra.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 If you fall I can't tell you enough I hate it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 Uh, George, yeah. I love all your music. Oh, from from you Bucharest onwards. Budapest. Budapest, mm. yeah. If I can just uh, just, uh, well, just well, be here, you know. As long as, as, long as, I, really as I have to space here. to breathe and do my thing. Well, of course, yes. Well, thank you very much. Ready? I'm ready. Yes, so am I. You don't have to be there, babe. You don't have to be scared, baby. don't need a flash of what you want. De van deze week, Becky G, kenstafdancing. Dancing. Deze week op tiende plaats, 17 plaatsen gezegen maar liefst. Uh, 12 plaatsen gezegen, wat een liefde kijk nou weer. Vorige week op de 22e, is dus ook meteen de hoogste positie voor uh, haar ooit. Vier weken lang in de hitlijsten. En de doet George Ezra Listen to the Man... samen met uh, een mooi stukje van de Sir Ian McKellen, oftewel Gandalf. Kennen we het uh, Lord of the Rings en Hobbit natuurlijk, hè? Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Met Maurice Mulder. Nummer 8 voor Finch Joy met Riptide. Ik was scared to turn the dark. I was scared Deze week natuurlijk maar in uh, handen van uh, één artiest. Wie dat is hoor je even voor de klok van uh, vijf uur vlak voor het programma Zandvoort draait door. Wat om uh, vijf uur zal beginnen met uh, Ruud als presentator. Volgende week dus uh, de Your Breakdown vanaf uh, zes uur. En Albert-Jan uh, legt even uit uh, waarvoor dat nou precies is. Oeh.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 Verplaatst naar 6 uur s'avonds tot 9 uur. En Maurice Mulder kijkt natuurlijk terug naar 25 jaar Euro Breakdown. Met 25 toppers uit de diverse jaren van 1990 tot 2015. Dat allemaal van 6 tot 9 De Euro Breakdown, de countdown of the continent. Inderdaad, van 6 tot 9 volgende week. Uh, vrijdag dus in het kader van de 25 uur zending de Euro Breakdown. Top 25. Dit is Jesse J. So much Deze Britse Jessica Ellen Cornish. Prachtig met het uh, goede nummer Masterpiece. Vorige week nog op de 11e positie, deze week dus op de positie. Zeven weken lang in de lijst, ondertussen al. Nou, in 2008 deed ze een kortstondig werk als uh, achtergrondzangeres bij je, onder andere Cindy Loper. Later gaat ze nummer schrijven voor Rihanna, Alicia Kies en Miley Cyrus. In 2012 verschijnt dan uh, Do It Like a Dude als de eerste solo-single waarmee ze de tipparade bereikten. Nou ja, um, de opvolger op Tag, samen deze dat met de BioBeam. wordt haar grote doorbraak en komt tot de tweede positie. In datzelfde jaar wordt ook Nobody's Perfect en Domino's hits uh, in de lijst neerlijsten. Nou, en het jaar na jaar van 2013 verschijnt haar tweede album, Alive... Een jaar later vormt ze met Ariana Grande en Nicki Minaj een trio. Een, een, een, een trio. Waarmee ze de single Bang Bang opneemt. Nou, even later van hetzelfde album is dus uh, dit prachtige nummer Masterpiece gekomen. Masterpiece, zoals het zelf zegt. Op nummer 7 in de Euro Breakdown. Even een kleine uh, terugblik. 16 vonden we Flowrider, GDFR. 15 José Take Me to Church. 14 Megan Trainer. 13 Maroon 5. 12 George Ezra. Op 11, uh, die hebben we even overslagen deze week... was uh, David Guetta featuring Sam Martin met Dangerous. En op 10, Becky G, Can't Stop Dancing. 9 is blijven zitten deze week. Aaron Chupa met Elbert Elbertraus. 8 hoorde je Vince Joy met Riptide. En net hoorde je nummer 7, Jesse J met Masterpiece. Op nummer 6 in de Euro Breakdown vinden we ook weer een zittenblijver. We hebben er een uh, hoop deze week, 14 stuks maar liefst. Deze zittenblijver is een uh, producer... En een uh, artiest, een rasartiest in hart en nieren, maar voornamelijk Peruzzo. Want de Brit uh, Mark Ronson, heb ik er dan over, maakt in 2003 zijn debuutalbum Here Comes the Fast. Waarop hij samenwerkt met onder meer Nate Dark en Jean-Paul. Drie jaar later is zijn uh, tweede album, een Version. Een feit, en daar staan covers uh, waaronder uh, Toxic van Britney Spears en Oh My God van de Casey Chiefs. En uh, Valerie van de Zutons. Die laatste uh, is een samenwerking met uh, niemand minder dan uh, Amai Huiswijn. Oftewel uh, Amy Winehouse. Helaas veel uh, te vroeg overleden natuurlijk. Uh, het is in Nederland een uh, nummer 1 hit geworden. 2014 komt uh, Ransom met nieuw materiaal. Waarbij Uptown Funk een samenwerking is met uh, Bruno Mars. In november uh, komt hij dan in de Nederlandse top 40. En uh, elf weken geleden is hij dan ook... Uh, een plaatsje heeft hij weten te veroveren in de Europese top 40. De Europe Breakdown hier op CFM's antwoord. En dan heb ik het over Mark Ronson, Uptown Funk. Van de week waren ze zelfs nog op televisie ook, die Mark Ranson? Mooie vind. Hij doet het goed. Nummer 6 deze week dus. Elf week in de les. Mark Ronson samen met Bruno Mars, Uptown Funk. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', violin, living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent, gotta kiss myself I'm so pretty. I'm too hot, hot dance. Uh -huh. Got the police and the fireman. I'm too hot, hot dance. Make like a dragon wanna retire, man. I'm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 Mississippi, if we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop skipping. I'm too hot. hot dance. Call the police and the fireman. I'm too hot. hot dance. Like a dragon on a retirement. I'm too hot. Hot, hot, dance. hot. Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot. hot dance. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Cause I'm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 You up, uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk up. you up. I said uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up, town, funk you up. Come on, dance, jump on it. If you set, set and flown it. If you freak it and own it, don't worry 'bout the Come show me. Come on, dance, jump on it. If you set, set and flown it. What a Saturday night. Branson samen met uh, Bruno Mars. Uptown Funk. Nummer 6 in uh, Europe Breakdown hier op ZDFM Zandvoort. Voorzitter.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 Kan je even je commentaar afgeven of uh, leuke anekdotes? Doe het alsjeblieft Facebook.com/slash your breakdown. Dit is Megan Trainer. Dus loopt de studio voor voor het volgende programma Zandvoortraad door. Het zal om 5 uh, uur beginnen. Tot 7 uh, uur. Volgende week, dus uh, dat programma van 4 uh, uur start uit. Tot 6 uur. Als je nou meer informatie wilt downloaden, dan even de zfm app als je hem nog niet hebt. Daar uh, staat het allemaal op. Of, uh, ga gewoon even op Facebook uh, naar de Zandvoort pagina. En doe dan ook uh, meteen een kijkje bij uh, de Euro Breakdown. Megan Trainer Lips Are Moving, op nummer 5 deze week. En dan uh, gaan we kijken naar Emma Louise. Waar staat zij? Op nummer 4 met Jungle. Prachtige plaat. Blijven zitten deze week helaas. Zes weken, Emma Louise Jungle. I've been thinking, thinking about you, about us. We zitten deze week in de Euro Breakdown. zouden er dan wat veranderd zijn in de top drie? Ik ben benieuwd, we zijn er bijna aan toegekomen. Maar niet voordat we zo direct eerst even gaan uh, terugluisteren hoe die er uh, vorige week uitzag. En dat ik uh, nogmaals vertel, volgende week dus vanaf 6 uur pas de Euro Breakdown hier op ZFM Zandvoort. Daarvoor heb je 2 uur lang, uh, vanaf 4 uur dus, de Zandvoort draait door. Dat is kick-off van dan de uh, 25 uur uitzending van ZFM in het kader van natuurlijk het 25-jarig bestaan. Maar nu eerst de top 3 van vorige week. Nummer 3. Maar wel origineel. Er was op nummer 3 Echo Smith met cool kids. Nummer 2 voor Lord Positiek Cure Team in Meldown. En 1 was voor Telerslift Brakespace. Of het deze week ook zo is, weet ik niet. Ik weet wel dat nummer 3 Echo Smith is met cool Kids. 9 weken lang in lijst. Deze week dus blijven zitten. Mooie familie: zus en twee broers. Echo Smith. Be, but hers is falling behind De broer uh, die op het slag instrumenten op de gitaar, is uh, 19. En een kleine broertje achter de drumtoestel uh, is uh, 15 jaar oud. heb ik het over Ekka Smit. Nummer 3. Deze week in de Euro Breakdown. Hier, uh, of zie je hem zandvoort? 106,9. Ah, heb ik dat ook een keer gezegd? 9 weken in de lijst. Eka Smit. Toch prachtig om voor zijn nummer hebben geschreven. Ik uh, zal hem eens een keer helemaal gaan uh, uitpluizen voor je. De Euro Breakdown op Reida. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Toegekomen aan nummer 2. Die is uh, voor. Ja, die. Wie nog meer? Meet King Push. Klopt, en Q-tip. Meldaan heb ik het dan over. Geproduceerd door Strom Nummer 2 in de Euro Breakdown. Just cover the flaws in Cavalli. Let's hide the hurt in Amalie. We all try to be somebody else. You can't hide your tears in wealth.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 Practice who to trust, who to love, who to run from, who to hug. Set fire to a government of thugs. Respect only comes from the money or your blood. We're out of sight, shadows and light. They're closing in, and I know where we're going. nummer uh, geschreven voor uh, The Hunger Games Mockingjay Part 1 produceerd door uh, Stilmaai uit België, maar ingezongen door Lord samen met Pusha T en Q-Tip en dan heb ik het natuurlijk over Meltdown nummer 2 in de aan 11 weken lang in de lijst er ondertussen zijn partner in uh, crime uh, van dezelfde film James Newton Howard was de snelste daler uh, van deze week met mijn liefste uh, 22 plaatsen nummer uh, 30 zijn ze terecht gekomen met een prachtige, rustige, de hanging Maar Lord doet nog steeds goed met Meltdown. Nummer 2. The Euro Breakdown. En dan zijn we toegekomen alweer aan uh, de laatste plaat van uh, dit uur. En niet alleen van dit uur, ook van dit programma. En dan, uh, ja, ik ga de spanning een beetje opbouwen voor je Dat doe ik echt. En uh, dat is. Uh... Ja, dat is er. Taylor Swift. Blank Space. Negen weken in de lijst.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 Nummer 1 in handen van uh, Taylor Swift. Het prachtige blank Space. Negen weken lang in de, de lijst, is deze dame al. Niet te vinden meer op Spotify, of Deezer of andere streaming media. Maar het is nog niet te min. De prachtige muziek en uh, veel airtime gehad in uh, compleet Europa. En dat uh, doet ze hartstikke goed, uh, deze prachtige dame. Taylor Swift, nummer 1 deze week.